De cv ketels uitgezet, hebben tijdelijk voor andere woonruimte gekozen. Ze mochten kiezen tussen een hotel en een recreatiewoning. Op eerste kerstdag kwamen in een van de Meppelse flats een man en een vrouw om het leven door koolmonoxidevergiftiging. In verband daarmee worden de ketels van 44 woningen onderzocht. Het weer, het is een heldere avond. Vannacht zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten regen, morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het...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 Ja, Bruno Mars met je nek. Oh, liever hoorde dat. Onwijs mooi. Ik Hallo? ben het de hele dag aan het luisteren, dus ik was heel erg blij dat, uh, dat jullie het erin hebben gezet uh, voor deze uitzending. Ah, nu hoor ik wat. Ook zo mooi. <laughs> hey. Echt waar. Okay. Ja, leuk. Ja, ik, vond echt, ik vind het echt nou, leuk. Maak Je moet even naar de tekst luisteren, maar ik, uh, ik ja. kan niet die knop zo snel omswitchen naar Engels. Dus ik ja, ja, wat ja wat voor mij is dat niet anders. Ik, ik zit de hele dag met mijn mee. kop in het Engels. Ik let meestal meer op de muziek dan de tekst. Ja, ik ook. Ik ben meer een deuntjesman. Nou, ik let op de tekst en op de deuntjes, de, deuntjes, de deuntjes zelf. Eerste de deuntjes, gitaren drums en bla bla en daarna pas de stem. Ja, nou ik vond de stem ja. ook gewoon goed. En maar, de, Kevin. En de, ja. de tekst, de diepzinnigheid, ja. die komt later. Die komt later. Die is minder ja. belangrijk, vind ik. er Natuurlijk eh. wel dingetjes in de tekst, in de liedjes, hè maar ja, met een onderlaag, dus... Oké. Okay. <laughs> Kevin, ja, jouw jij het, jij top 5. Ja. ja, het was vreselijk. Veel besproken. Ik heb weer heel lang, heel lang zitten nadenken. In oh. de krochten van de menselijke afgrond... Wat moet, ...zat Kevin wat te moet ik nou? Wat moet ik nou? Geef hem zijn pilletje. En toen dacht ik... ...DJ's. Een gezegde. Wie bewaart, heeft een puinhoop. Ja. <lacht> maar ik heb gekozen voor een Nederlandse DJ's. Dus ik ben even gaan kijken op internet... Dit is mijn top 5, dus ik vind dit de laatste tijd een van de beste. Of, nou, niet één van de beste. Er staan ook wel een paar bij die iedereen gewoon kent, maar die ik wel leuk vind op dit moment. En op Breakdons. nummer 5 is het Chucky. En Chucky denkt iedereen, hé, hey, maar die komt niet uit Nederland. Nee, dat klopt eigenlijk wel een beetje. Die komt toch niet uit Nederland? <lacht> ja, dat klopt. <lacht> nee, dat klopt eigenlijk wel een klein beetje. Want hij is geboren in Suriname. Hij is ook wel een beetje opgegroeid in Suriname. Maar toen is hij uiteindelijk is hij hier terechtgekomen. En heeft hij uh, onder andere op uh, Koninginnedag 2010, heeft hij op Museumplein gestaan, met 538. Hij heeft, uh, shit, nee het staat niet op mijn blaadje, maar het maakt ook niet uit, want ik weet het. Dirty Dutch gedaan, heeft hij 2008 oh, of 2009 ook gedaan en 2007 volgens mij ook. Dus ja, hij is wel oké. Okay. En hij heeft laatst volgens mij ook vorig jaar de TMF Yarmix gedaan. Ja. Van dit jaar? Nee, vorig jaar. Wat voor bedoel je? 2009. De laatste. Ah, ja, 2009 heeft hij gedaan Ja, ja sorry. Ja, dan zit ik een beetje verkeerd. Maar hij verzorgde ook remixes van onder andere La Rouge, Davy Guetta, Safri Duo uh, Caliber 4 en Live. En de Party's card THC en Gio Dus hij heeft ja. wel voor bekende namen geremixed. Ja, maar hij is ook zeker wel goed. Dat oh, kijk, hier staat wat. het. In 2008 zat hij op als openingsex bij Sensation in Amsterdam Arena. Ja, yeah. nou. dat had hij altijd al wel willen doen. Ja. Dat, ah, stond dat, ook, is, dat, dat stond is... ook in het boekie. Ja, ah, dat is cool. Ja, nou, dat vind ja, ik ja. cool. Hij was zelf bij de allereerste Sensation bij en toen dacht hij van... Hier wil ik een keer Hier staan. wil ik zelf ook op de ja, tafel Ja, nee, staan. dat is, maar, het is echt vet. Nou, op nummer vier... <laughs> <laughs> oh shit, heb ik wat verkeerd gedaan. Leider. Nee, wel helemaal niks verkeerd gedaan. Op nummer vier staat Everol Jack. is nu met... Um, Eva Simpsons met Take Over Control, de reclame van 538, wel bekend. Ja, ja, ja, ja. ja uh, dat Toen de mix, Wilde terugkwam. Ja, heel veel mix heeft hij gedaan. Um, ja, hij heet echt, in het echt heet hij Nick van der Wal en hij komt uit Spijkenissen. Spijkenissen. <laughs> Spijkenissen. Echt zo'n zo lekker dorp, hè? Echt ja, uh... geheugd gewoon, eigenlijk, <laughs> eigenlijk <Ja>. wel. Een <laughs> jongen uit de, uit de modder. Ja, hij, <laughs> eigenlijk wel. Hij brak eigenlijk een beetje door. Met Takeover Control in 2010. Maar ja, de echte dance scanners die kennen natuurlijk al lang. Ja, absoluut. Hij, oh, ja, ook in 2008 scoorde hij zijn eerste top 40 hit. Yep. Dropdown. Met de Party Squad. Is dat niet de Dropdown? Dropdown, nou. Hey, guis! Oké, maar ik zit gewoon midden in mijn 5 tot 5. Nou, oké. Hij sta, het staat hier: Everjack ontleedt zijn naam aan zijn kapsel. Die vaak veranderde en ook eens in een afro. Waardoor hij de bijnaam Avro kreeg. Van deze bijnaam heeft hij uiteindelijk zijn artiestennaam Everjack gemaakt. Nou, vind ik wel mooi. Ik vind het leuk. Ik een mooie. Uh, nou, mooi. Op nummer 3, Sidney Samson. Bij mij staat hij op nummer 3 omdat ik hem live gezien heb. Hey, Hé, stil eens eventjes. Dat is je rot, jongens. Hé, schooiertjes van de straat. Omdat ik hem gezien heb uh, op Mystery Land. Wat echt super vet was. Um, oh, heb ik alleen dit? Wat? <laughs> nee, je hebt nog meer. Nee, ja, hij is een uh, Nederlandse jitjockey en uh, een dansmuzikant. Hij heet gewoon echt Sidney Samson, dus het is niet echt een... een ben je naam... heel zeker? Ja, heel zeker. Okay. Ik heb het heel goed afge afgezocht. Hij staat zelfs uh, op de Engelse internetsite, waar je kan stemmen op de beste DJ's van de wereld. En daar staat hij ook Sidney Samson, dus het is gewoon zijn echte naam. Zo, nou klopt. Ja. Uh, nou, iedereen kent hem natuurlijk van Riverside. Riverside 14e de plek parken. in de Nederlandse top 40. Ik vind en... het nog best laag, want het nummer is best populair geweest. Ja, vind ik ook. Zo, echt wel. Ja, maar hij heeft nog heel veel dingen. Ja. Hij komt uit 81, dus hij is uh, iets ouder <laughs> dan, uh, dan wij. Ja, dat ja. was een goed jaar. Ja. Heeft hij tenminste 88 meegemaakt, nou dat vind ik wel cool. Wat is dat dan? Oh met de... Met De generaal. Oké. Hij heeft ook in Australië gestaan. Hij heeft een top 10 in de UK gehaald. Nou, dat is knap. Dat is gewoon knap. Absoluut. Oh, nummer 2. Nummer 2. De top 2. Ja, dit. Ik heb laatst... Heb ik een uh, album van hem gedownload en ik dacht: Nou, nah, het zal allemaal wel. Ik ga het niet eens luisteren, ik, ik wil het gewoon hebben. Toen ging ik. Het, zondag of zaterdag ging het luisteren en toen dacht ik: Nee, dat is goed. Ja, dat had je ook kunnen verwachten. Pedder LeGrand. Hij was ook al mislukt, maar ik had hem niet gezien. Oké. Okay. Omdat het te duur was. Hij komt uit Utrecht. Iedereen kent hem van. Uh... Nee, niks zeggen. Ik weet het. Niks zeggen. Yeah? Put your hands up. Voor <laughs> Detroit. Detroit. Goed, I love Guus. that city. Dankjewel, nee. Uh, back and forth. Back. back, back, back. Fort. Fuck. En eh. Uh, <laughs> Scare on me. Ja. Ah, ja, dat moet je een beetje horen. Scared falle... of me bedoel je. Ja, die ja. ja nou, you maar hij scared start... me. Ja, I die ja. Scared me. Geweldig nummer. Ja, hij is gewoon goed. En hij heeft zelfs. Op 6 mei 2009 was hij te gast in Habbo Hotel. en dan uh, Habbo Hotel. hier de première van zijn nieuwe single. Oh, mijn god. Okay. Ik heb het wel heel lang gespeeld, moet ik eerlijk zeggen. Hou Ik ook. <tops> <tops> nou, hij heeft ook een Sessation White gestaan: 2006, 2007, 2008, 2009. En, um, ja. Maar hij is gewoon goed. Ja. Wat moet ik er nog meer van zeggen? Fetter Le Grand is gewoon fetter Le Grand. Ja, fetter Le Grand. Ja, put your hands up voor die truth. Nummer 1. Ja, nou, iedereen weet het wel. Eigenlijk is het een beetje swerels nummer' 1. Dat ben ik natuurlijk. Hij is nog steeds nummer 1. nog steeds nummer 1. Zeker. Nog steeds. Armin van Buren! Hoe kon het anders? Nee, hij is gewoon goed. Ja. ja. Ja, wat moet ik hierover zeggen? Helemaal niks. Iedereen weet het wel. Zijn grote. Gro <laughs> wat waren zijn grootste hits? Nou, Sail. dat weet ik niet. Sail. Maar ik weet dat de Black Eyed zo aankomt.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 That inside that shirt I'ma make, make, make, make you work Make you work, work, make you work Watermelon Ja, Lady Gaga met pokerface. PokerFace, PokerFace ja. ja, ik heb hier heeft de pokerface erop <laughs> gezet. Straks met dobbelen. En ik hoor nou een, uh, een, een filler, The Female Lovers. I love you females. Had jullie die ja. vorige week ook niet? Ja. ja maar het uh, is een beetje Mike's porno moment. Mijn <laughs> nou porno moment. Wat is er nou mis <laughs> Je bent gewoon de grote Deer Hunter. <mog> <mog> <mog> <mog> <the naughty> bent een <mog> Hier, kijken. <laughs> oh, gloeiend. Wat, wat is dat nou toch met mij? Wat, heb ik nou, wat, wat doe ik nou? Fout? Wat, wat, heb ik, wat voor misstappen heb ik? Nou, nou, trouwens, dat ga ik niet eens. Mistappen, misstappen. Zal ik even beginnen? Ja, ik denk dat zijn we morgen nog niet klaar. Dan nee. kunnen we de uitzending al beginnen. We beginnen er niet eens aan. <mog> we beginnen er niet <mog> aan. <mog> gloeiende, gloeiende. Maar... Dit was dus uh, mijn, mijn dit, de, volgens jullie is dit mijn, mijn porn moment. Pornstar Mike moment. Dus vertel. Ja, uh, wat, wat wil je weten? Uh, Moet je tips geven, nou, ik wil er eigenlijk niks over weten. <laughs> ik vind het een beetje goor. Kevin wil dat zelf al <laughs> ontdekken. <middel> Misschien... Uh... Nee, je wil het toch niet weten? Mike's nee. 18 plus hulplijn. Ja, ja <laughs> als je 0, nodig 5. hebt 0684673300. Helemaal fout, want dat is eigenlijk 0638344463. Had ik de eerste cijfers goed? Ja. Ah, ik zei maar gewoon wat. Nee, dus maar. geef even een algemene tip. Hoe, hoe kun je het best zoenen? Hoe kun je het best zoenen? Nou, niet op zijn mic is <laughs> Met je hart. Je moet het echt meenemen. Je, je, je moet je ziel erin leggen. Je moet, je moet, je moet Hart echt. en ziel. Je moet doen alsof je een kop zou geeft, maar dan op de lippen. <lacht> <lacht> <Glitch. lacht> ik denk dat de eerste en laatste keer zoen is. Dat wij ik echt wel honderd, honderd procent zeker. Zeg van een schatje, kom of ze, aan. Of ze zegt. Oh, lekker, En je doet het nog een keer. Oh, of, uh, en uh, en oh, je moet het gewoon. Gewoon rustig aan. Gewoon alsof er een veertje zacht. op je lip ligt. Inderdaad. Oh. <lacht> alsof er een veertje op je lip ligt. Ik weet niet of Wendy een kippak aan trekt. Moet je Wendy je wel, weer Dank hebben? Wel. Moet je Wendy je, je weer je hebben? Zit op jij Wendy moet fit, altijd he? Wendy ja. hebben, hè? Omdat jullie die mij, die mij, die mij altijd ja. moeten. Ja, maar rekenen. kijk, oh, ons, hè, ja. nee, maar kijk, wij, of nou, laten we zeggen, Robby heeft al echt drie jaar een vaste relatie en jij hebt alleen maar scharrels gehad. Ja, dan krijg je zulke dingen. Hoe ja. veren? Weet je of jij zegt? Dan moet die al, van jou gaat. scharrelen op ja. jou zijn net geboren. Legbad, nee, het is zo'n legkip, is het zo'n legbad? Ja. Oh, oh. Jij bent de aan die iedere dag langskomt. Ja. Kukule kukule. Ik wist alleen nog zo'n rubberen handschoen, zo'n rode die je op je hoofd moet doen, weet je wel? Oh, mijn god, wat slecht. <laughs> Nou, dit was oh, dus uh, Mike's uh, prime porn, porn moment. Oh mijn god. Die wil like... ik nooit hoor. <laughs> ah, ah, ah, nou, ah. Ik hoop dat jullie nooit zoveel schadels krijgen als ik heb gehad. Nou, ik hoop het ook niet. Ik denk dat Mike een keer een film gaat maken. Ja. Mike, Mike en als jullie maken ze maar. Leven gaan maar. Wat? Ja. Om het schijnt, Mike, dat jij uh, in het Roze Huis werkt. Ja, roze top. Huis? Ik werk in het Roze Huis. Wat is dat? Nou, dat is de blauwe zone. Wat is de blauwe nou, zone? daar daar bij uh, in Zuid. Nou ja. Werk ja. jij daar? Ja, ik werk in het Roze Huis. Dit is een beetje... Uh... <lacht> Precies. Ik oh, trek okay. daar elke zondag fijn aan mijn wang. Ik, wij noemen het altijd het huis van Gemma Glitter. Gemma Glitter, nou ja. Nee. <lacht> dat is, kan ook, ja. Het is wel de Glitter. Dat, dat hebben is... wij altijd gezegd, hè. Dat is Cora van Mora. Oh, is dat zo? Ja, <laughs> ja Cora van Mora's, uh, Gemma Glitter! Daar keek ik vroeger altijd naar, weet je wel? al, glitter! Verschrikkelijk! <laughs> maar dat kwam zo omdat het gewoon zo slecht was dat het gewoon grappig was. Nee, dat het gewoon leuk was. <laughs> Dit was Zack Gody. Het voice-overde op... Uh, nou, nah, dat kijk ik nog niet. Wat doe je? Nee, dat is Peter de Burp! Zelfs mijn, mijn oma van 78, nee, 6, 7, ergens in de 70, kijkt dat en die kan dat meezingen. Hij weet de leeftijd van zijn oma Kijk, niet. Ik ja. weet de leeftijd van mijn oma ook niet. Ik weet het niet. <laughs> Moet dat dan? Top. Maar hoe heet het, wij gaan lekker even verder naar een paar nummertjes en nemen straks even afscheid van jullie. Wij gaan uh, dichter naar de rand, nee, wij gaan luisteren naar uh, 30 afscheid. Seconds to Mars, Closer <laughs> to the Edge.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 Het <tolk> <tolk> is mijn dag Stel maar een dag wel, nee het wel, mijn dag. het is echt mijn dag, ik serieus, <tolk> <tolk> echt in <die>. Wel. <Bull>. nee mijn dag Wel. Ja, je luistert naar het uiteinde van Rio met One Heart. Je hoorde niet dat het mijn spoor van hun, Een van zijn laatste nummers was toch ook wel Hot Girl. Ook wel hey. een van de betere weer. En uh, weten jullie ook nog het eerste nummer van Rio? Weten jullie dat toevallig heel even snel mocht? Tuurlijk. <coughs> Vertel. Blow me, <coughs> Blow me away. Ja, Alan fout. Nee, When the Sun Goes Down. Tuurlijk, wie kent het niet? When the sun goes down, down, down, down. Ja, ja, ja, ja. 2003. Ja, ja, ja, ja. Niet voor niets, The Music Man. Maar, uh, Rio? Ja, we zijn ik alleen de... Rio ken ik. Rio de Janeiro. Ja, heel <tie> En we zijn alweer aan het einde gekomen van een uh, ja, uitzending/slash aflevering/slash alles maar nog wat uh, van Lookout the Vin. Geen aflevering meer hoor. Dus ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van onze uh, ja, prachtige uitzending. Jongens, uh, hebben jullie nog een beetje plannen voor uh, aankomende week of niet? De, ja, sowieso kaart, suipen. Ik ga zondag morgen. Oh, Jongens, ja, is morgen. Ja, ja, ja, ja, over, over een uur en vijf minuten. Eigenlijk, ik had beloofd. 19. 19, 19 jaren jong. Mag ik, mag ik even wat zeggen? Ik had beloofd dat ik niet meer aan het bier zou gaan. Dus bij deze het spijt me. Maar omdat Schlepper, Guus jarig is, ja. moet ik eigenlijk een biertje drinken. Straks om 12 oh, uur hè? Oh, om 12 uur. Dus schat, het spijt me. Ik nee hoor, maar. we bedouwen hem niet helemaal vol met bier. Hij komt nog nuchter thuis. Oh, oh. Dat beloven we hem. Be je, dat beloven we je. Dus, ja, zijn lekker. Player, En maar ik ga dee. zaterdag naar een voorstelling doen. Dus. Verder in deze week. Kevin, jij gaat nog uh, naar een voorstelling. Welke voorstelling? Nou, die voorstelling waar ik eigenlijk zelf weer uh, zou gaan spelen, maar dat ik ah. nog niet gedaan heb. Dus daar ga ik even kijken. Oké, okay, ben ik benieuwd, ben benieuwd. Wat zeg je? ruby heb jij ja. nog. Uh, op Guizen Verjaardag. Robby moet werken. Robby ik mag... uh, moet werken. Jij moet en, uh, arbeiden. Ik ga lekker weer verder met verhuizen. Oh, by the way, Hoe ver ben je nou? Hij is helemaal... Ik, we hebben het vanmorgen gezien. Ik heb een roll aan <laughs> Het is een puinhoop. Het is nog een puinhoop, maar als alles opgeruimd is gaan we hete kip eten met Hete samen. kip met aanhang. What? Oh, maar jij hebt geen aanhang, dus moet iedereen mee van jou. Nou, als ik mijn ja, ik wou dat zeggen, Als <laughs> ik dan nou allemaal scharles mij moeten maken Robby net zo goed voor een jaar gaan koken. Oh, die koel doen. Nee, eh... Hahaha. Hé, Guus! Hé, Guus! Mijn maar daar is Guusje! Daar is Guusje! We gaan natuurlijk zo nog even de verjaardag van Guus gaan nog even vieren. Nou, jij niet, want jij gaat meteen op bed. We gaan dobbelen, ik ga weg. Mensen die willen meedobbelen, kom gelijk lekker naar Laurent en Hardy. We gaan lekker dobbelen. Ja, heerlijk. We gaan lekker dobbelen en doorzakken. Ik kleed je er helemaal uit. Lauro en Hardy. Ik ben dit keer niet, dus je verwacht geen twee gratis rondjes. Jammer. Maar daar genieten we wel altijd van. Ja, dat begrijp ik, ja. Ze zijn heel erg gesteld op mij altijd. Ja, <laughs> ja maar dat, nee, dat, dat is ook echt zo. Ja, huh? ja. Maar ja. Ach, ach, ach. Nee, we zitten ja, alweer aan het einde. Jij het is, kan uh... gewoon niet winnen. Nee, ik ben daar heel dan, dan in. Dan zit je weer met je hoofd. Je... Een loser! <laughs> ik krijg wel een beetje een dejevoer-moment op dit moment. We gaan luisteren naar Ina, dus Bob Taylor. Dejevoer, tot volgende week!